De mooker. Okay. Die aard, die dacht dat hij Harry klem had gezet. Dat Harry niks meer kon omdat John aan boord van dat hasschip zit. Maar de moker zou de moker niet zijn als hij toch niet ergens een troefkaart achter de hand Rudy. Rudy Hey Ik hey, met Harry. Hoe is het jongen?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 Ja, ja Pek ja. en neem ik aan Pek en ja Wat je zegt, jongen, wat je zegt ja. Volgens mij gaat het vanavond gebeuren Vanavond? Ja, ze zijn zo onrustig, die twee G Gereedschap mee? Ja En uh, kan je Hij kan je niet buiten gaan posten Straks glipt die vuurtoren nog door onze fikken. Nee, joh, hij zit na te eten nee, gaat het nou even toe met je luierheid ik, ik kom over een uurtje Waar zitten we? Waar denk je? Voor Bloemendaal. Als jij naar nou wat nuttigs wilt doen, help Gijs dan met het net. Ja, waarom zou ik? Omdat de kans dan kleiner is dat de kustwacht komt kijken wat we hier uitvreken. En de chauffeur? Daan, buitenbordmotor getest? Nou ja man. bloot als een tierenlier. Wapens? Ah, alles is geregeld. Het is het gevaarlijkste stukje. Heeft die kloofzak al contact gemaakt?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 Wat, wat, wat heeft dat jij nou allemaal opgeleverd, die gouden plakken? Nee, veel gelul in de krant, lulplaatjes van houten met houten. En voor de rest kon ik barsten. Ja. Zeg, haar. Ja. Waar gaat het nou om? Dat zal ik je vertellen. Het uh, gaat om één man. Aad Bosman, Rotterdammer. En wat doet hij? Vals geld, drugs, dat soort dingen. Oh, is het zo een? Die Rotterdammers ah. denken ook dat ze alles kunnen maken. ja. Hé, hey, en wat kunnen we nu vinden? Ja. Hij woont op een boot in de Brabersgracht en die moeten jullie laten zinken. Iedereen moet kunnen zien dat hij wordt aangepakt. Wat schuift u? Twintig rooien En wat je vindt, mag je houden. Nou, top. Wanneer moet dit gebeuren? Over nou, een paar dagen. Eerst moet John thuis zijn. <lacht> Aanbetaling. Hé, hey, maar pas op, hè. Hij is gevaarlijk. Volgens mij hebt u er al twee omgelegd. Ga zitten, zenuwleier. Ja, verrek jij maar. En? dit net zit vol. Hm. We hebben geen ijs. Maar wij zijn vannacht thuis. Zonder ijs heb het geen zin. Trek het maar open. Ach. Ja, schiet nou op, Leipo. Je hoort toch wat hij zegt? Dit is de laatste keer dat jij bij mij aan boord bent. <laughs> Weet je wat? Ik ben het helemaal met jou eens. Charles?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 Wat een shek man man, ik heb geen droge draad aan mijn lijf. Testen beter. Geen mandelaars. Oh ja. Nou, ik ga de jongens maar halen. Ja ja. Misschien uh. dan, je domme. moeite tommen. hey, uh. hé, uh. uh. Hey, Hey, Hé, Ido. Fang Ja, ja, ja, ja. Oh. Kijk nou, een busje. Zo, zo. Shit. Nog vier mannen in trainingspakkies. Ja, 4000 kilo, die slijp je niet uh, even met z'n tweeën over het strand. Nee. <tie> Pak aanslopen. Tee, ringen. Ringe. Weet Ringe is dit? Hij heeft een paar weken op zijn luie gezeten en nou klaar gezeten. <tie> kom nou. Zak. He, Nog nooit vis toe. verlaten, zeker? <laughs> ja, je word niks meer vanaf met de mochens van je. Hé, nee, John. Maar goed dat er de laatste weken niks tekort is gekomen, hè? Met vale <laughs> Wat? Met faalde kanker? Wat moet jij nou, man? Ja, kijk nou, hè. Kom op, hey, dan. Hey, aan het werk. Kijk nou. Die trainingspakjes kunnen best uitwerken. Unbelievable! Het is echt waar. Die Johnny is met zijn stomme kop tegen de jackpot aangelopen, hè? Wat zijn die lui aan het versjouwen? Boter, sigaretten? Wacht maar even. Dit is de laatste. Goed, we spreken elkaar. Ik ga mee. Nou, Aat zei dat jij gewoon. Gooi je. Nee, uh... Ik ga mee. Oké. Okay. Als jij wil. Dat was de laadploeg. Kijk nou, Johnny. Je zou zeggen dat hij hard gewerkt heeft. Het zou ik een keer te hard worden. Jij zou op de boot blijven. Ik had er genoeg van. Stel het je heikel Dank je Dankjewel, Sean. De hamel is binnen. Het is pas het begin, man. Als we nu gepakt worden, ja. dan zijn we toch op partij de lul dat je ik ga niet wachten op mijn geld tot jij het spul hebt verkocht, hoor. Ja. Hier, twee euro de rest komt later. En nou je bek dicht. Dat wil je niet meer horen. Oh ja, dat was ik nog vergeten. Dat vintinnetje van jou is zwanger. <fie> Rosanna? Zwanger? Ja. Weet je niet wat het is? Als een man en een vrouw uh, had Ja, ha, ha, ha, rooien. Nou, maar dan wacht of het van jou is, hè? De vertering leien. Ja, wat? Ik meen je, dat weet je toch nooit met die wijven? Oh, oh, stop hier maar, rooien. Dan ga je eruit gooien, John? Wat? Zoon? Ja, denk je nou echt dat ik jou laat zien waar wij die handel op gaan slaan? Nee, toch, hè? Wat doen we? Achter de spullen, natuurlijk. Zonk en wel lopen. Blijf voor je kijken, man. Ik wil geen aanrijding. Je twijfelt toch niet, dame? Nee, niet als chauffeur. Jezus, begin je nou weer? Maar straks zijn wij de enige twee die weten waar die hars wordt opgeslagen. Dat die plek toch zelf goed gekeurd? Dat klopt. Maar het is jouw verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. Vergeet dat niet, rode. Taxi, daar! Hey, ta taxi! Taxi, hier ho! Ik Ja, hé, hey, taxi! Taxi, hé! Hey. De wallen. Zo, meneer, hebt nog plannen? Maar je bent zeiknat. Ja, bek dicht rijden.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 Jij ook, geen jongen? Nee, ik houd bij een biertje. Ja. Ah. zeg, uh, Freddy, die. Uh, die. Uh, Judy. Judith. Judith. ze, Ik heb er nooit achter het raam gezet, jongen. En ik wist echt niet dat ze met jou. Hé, uh... hey, hoeveel verdiend die aan haar?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 ...haal jij de gore lef vandaan om die vraag te stellen. Wat denk je wel niet, klootzak? Zo. wegwijs hier. Dat zijn hele dure sleutels geworden. Daarom mag jij ze bewaren. Alsjeblieft. En nou... Jij gaat die dikke bellen dat hij met zijn vrachtwagen komt. En jij? Ik ga naar binnen. Kijk eens even. Nou, uh, niks dat ik niet kan fixen met mijn pijpen snijden. Een makkie. Ga jij nou maar even bellen. U hoorde onder andere...